11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij de finish van de marathon in Boston zijn twee bommen ontploft. Ook is er een bom ontploft in een bibliotheek in de stad. Daarbij zijn in totaal zeker twee mensen om het leven gekomen... en zeker 23 mensen gewond geraakt. Aan de Boston Marathon doen 27.000 hardlopers mee. De eerste waren al twee uur binnen toen twee explosies zich voordeden. Nog veel deelnemers waren op weg naar de finish op Boylston Street in Boston. Wat er bij de bibliotheek aan de hand is, is nog niet duidelijk. Volgens de politie is de situatie daar nog niet onder controle. De politie weet nog niet of de explosies iets met elkaar te maken hebben, maar gaat daar wel van uit. Aan de marathon deden 73 Nederlanders mee, over hen is nog niets bekend. In Amerika zijn direct scherpe veiligheidsmaatregelen genomen. In het centrum van Boston zijn alle belangrijke gebouwen ontruimd. Ook het luchtruim boven de stad aan de oostkust is afgesloten. In New York, Washington en andere Amerikaanse steden zijn onmiddellijk antiterreurmaatregelen van kracht geworden. President Obama heeft gebeld met de burgemeester van Boston en heeft hem hulp aangeboden. Minister Opstelte is er nog niet in geslaagd om criminele jeugdbendes van de straat te halen. Twee jaar geleden zei hij dat hij binnen twee jaar alle jeugdbendes weg wilde hebben.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 Volgens het Centraal Planbureau is er dit jaar een krimp van 0,5 procent... en trekt de economie volgend jaar voorzichtig aan met een groei van 1 procent. Als er in twee jaar 1 procent meer groei is... dan haalt Nederland de begrotingsnormen van de Europese Unie. De grote Nederlandse banken hebben nog geen idee... wie er verantwoordelijk is voor de cyberaanvallen van de laatste weken. Dat zei voorzitter Staal van de Vereniging van Nederlandse Banken... na een topoverleg met leden van het kabinet... Mogelijk zijn er drie netwerken van computers in Nederland die gebruikt worden voor aanvallen, maar zelfs die zijn nog niet opgespoord. De Verenigde Staten dringen bij Venezuela aan op hertelling van de stemmen van de presidentsverkiezingen van gisteren. Volgens de verklaring van het Witte Huis is dat noodzakelijk en verstandig. Nicolas Maduro won de verkiezingen met 50,7% van de stemmen, tegenover 49,1% voor oppositiekandidaat Enrique Capriles. Die laatste eiste eerder vandaag ook al een hertelling. De overwinning voor Maduro, een partijgenoot van de overleden president Chavez, viel minder groot uit dan werd verwacht. Dan nog het weer. Vannacht droog en mogelijk nevelig, bij 8 graden. Morgen eerst wat zon, later wolken en mogelijk wat regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Later in deze week wisselvallig en minder zacht. Dit was het NOS Journaal. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was?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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Eva Jinek. De mensen die vandaag aan de Marathon van Boston meededen... dachten ongetwijfeld dat ze goed bezig waren. Sportief, met hun lichaam bezig, alleen maar in afwachting... van de voldoening van de gehaalde finish. En dan besluit een of andere idioot je op te blazen. Je kunt nog zo je best doen, maar leven is ook gewoon ordinair geluk hebben. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze maandagavond. Voor het laatste nieuws gaan we uiteraard zometeen naar Boston. Dat vanavond is opgeschikt door twee explosies... aan de finish van de marathon van Boston. En We spreken onder andere met een Nederlandse ooggetuige die het allemaal van dichtbij meemaakte. Vrolijke nieuws is er ook. We buigen ons vanavond over de salaris van de koning. Het republikeins Republikeinsgenootschap vindt het aan de voorse kant... en wil dat de politiek er wat aan doet. Hoe groot is hun kans van slagen in Den Haag... En van Haags nieuws naar wereldnieuws. De groei van de Chinese economie valt tegen. Met een specialist onderzoeken we wat dat voor ons betekent... en of de Chinezen tij nog kunnen keren. En we duiken ook in een ongetwijfeld voor velen herkenbare wereld. Dat van de manager die niet deugt. Ouderwets leiding geven moet weer de trend worden. Dit is allemaal het komende uur, maar nu eerst gaan we naar Boston. Laten we eerst even luisteren naar een ooggetuige. I was over there like literally two minutes before I walked down a little bit. and heard two big explosions, large plumes of dust, smoke, glass. Obviously everybody was going crazy. Um, at first it almost sounded like a cannon blast, but it felt so strong. It literally almost blew my hat off. Um, and everybody started running the other way. There were a few people that were running over towards them to help out the injured. And there were some really bad, bad injuries. Some people were very, very badly hurt. Correspondent Wessel de Jong, goedenavond. Eva. Wessel, weet jij al meer over wat er precies is gebeurd? Want we hoorden die ooggetuigen net zeggen: twee grote explosies. En dat is inderdaad het meeste dat we nu weten. Inderdaad, ook de een uh, vond plaats waarschijnlijk in het hotel bij de finish, in het Mandarin Hotel. En daar zie je dan de beelden van. Je ziet dan die, die, die bom afgaande: veel rook, witte rook. Op het moment dat die explosie afgaat je een naar een zie je dan neervallen, boven door een schokgolf of door, door glas. En in hetzelfde beeld zie je dan ongeveer een, een kleine 10 seconden later, zo'n 100 meter verderop, dan nog een explosie, een grote explosie. De foto's die ik daarvan heb gezien, was het echt een soort grote vuurbal. En die je... Dus ja, gezien die beelden, geen wonder dat het, dat het twee doden heeft opgeleverd. Het toch zo'n zo'n 25 gewonden, wat er heel ernstig aan toen zijn, wat die wat die ooggetuigen ook zeggen, echt zwaar gewonden waarschijnlijk. Ja, de lijnverbinding is niet zo goed, Wessel, maar we proberen het nog eventjes. Het nee. zou gaan om een aanslag. Is dat inmiddels bevestigd? Uh, het, het ziet er heel bedacht uit. De politie zegt daar nog helemaal niks over. Over wat er, uh, wat voor bommen het waren. We hebben al wel twee andere bommen daar in het gebied. Hebben ze, uh, met gecontroleerde explosies, hebben ze onschadelijk gemaakt. Dus ja, gezien het tijdstip dat ook gekomen. En de plek is het niet in een van de gasleiding of zoiets dergelijks geweest. Dat is haast wel zeker. Maar wie of wat erachter zit, het is echt uh, volkomen onduidelijk. Maar het, het tijdstip was in ieder geval. Gekozen. Vier uur na de finish. Dus het, uh, vier uur na, na de start van, van deze marathon. Dus op het tijdstip dat het, het maximaal aantal amateurs. in ieder geval op dat moment voorbij kwamen. Hè, zeg maar de helft van de 27.000 deelnemers, 27 deelnemers was, ge, was gepasseerd. En er moesten er nog zoveel dus, dus komen. Dus ja, het heeft maximaal effect gehad. En dat effect dat wijst u toch wel op iemand met. Uh, uh, ja, plegers met zeer kwaad. Oké, okay, Wessel. Blijf alsjeblieft nog even aan de lijn. Ik kom zo bij jou terug. We gaan nu naar journalist Justin Fox in Boston. Goedenavond. Goedenavond. Wat heb jij meegekregen van de explosies, Justin? Nou, ik heb wel veel sereenig gehoord. Ik, ik woon iets van vijf kilometer vandaan in Cambridge. Aan de andere kant van de rivier van Boston. En de explosie vond plaats aan de finish in Boylston Street. Wat is dat voor straat? Ja. Kan je dat aan ons vertellen hoe dat eruit ziet, normaal gesproken? En het is een... Een in, in de buurt. De, de, ja, het lijkt een beetje op uh, het gebied rondom de Dam in Amsterdam. Er zijn hotels, varenhuizen, kerken. De, de finish line is gekeken over het openbare bibliotheek. En ook deze lijnverbinding is niet zo goed moet ik zeggen, Justin. We proberen het nog even. Ken jij mensen persoonlijk die aan de marathon meededen? Ja, een vriend van mij die uh, vannacht bij ons geslapen heeft. En hij heeft blijkbaar van 15 minuten voor de explosie uh, door de finishline gegaan. En je hebt hem gesproken inmiddels? Nee, gesproken niet, maar ik heb wel op de marathonwebsite gezien dat hij in 4, 55 minuten klaar was. Oké. Okay. En hoe is de sfeer in de stad? Uh, kan je een beetje peilen of mensen in paniek zijn? Nou, panie paniek waarschijnlijk, ja, en het gebeurt. In, ...in het gebied van de finishplaats. Anders paniek niet, maar wel heel erg. Oké, okay, Justin Fox, dankjewel. En we gaan naar een ooggetuige, een Nederlandse ooggetuige... ...die meedeed aan de marathon, Karin van der Kammen. Goedenavond. Goedenavond. Dag, Karin. Wat heeft u gezien? Nou, ik, ik zat met mijn neus bovenop. Ik heb een engeltje voor me uitgekeken vandaag... ...want ik was misschien 80 meter ervan af... Er dus waren twee vrij grote explosies, fragmenten vallen... en ik heb me gelijk omgedraaid. Ik werd ook door een politieagent in mijn kraan gegrepen en gelijk naar, naar achter getrokken. En was er paniek toen u, in, u, in u, die u, omgeving? Er één grote puinhoop uh, in de stad. Ja, ik kan me voorstellen dat u heel erg geschrokken bent... zeker als u het zo, van zo dichtbij heeft gezien. Ja, je, ik moet je eerlijk zeggen, op dat moment... Um, het het niet allemaal tot je door. Je bent ook na vier uur rennen in een soort runners' high. En ik, ik dacht zelf: van nou, dat is misschien elektrischheid of zo. Maar aan de andere kant, het waren wel erg grote explosies. Was er, was er veel paniek op straat? Het het door als je dan naar de tv kijkt. Ja, dat kan ik me voorstellen. En was er, was er bij de andere renners paniek? Nee, meer ongeloof. Want je, je, je, je zit letterlijk zo dicht op de finish. En je, het is het laatste wat je verwacht. Dus de politie, moet ik zeggen, was ontzettend alert. En die, ik weet nog steeds niet waar die man vandaan kwam. Of dat hij nou over het hekje sprong of iets. Maar die had ons meteen te pakken en hup gelijk gestuurd. En het dringt gewoon niet goed tot je door, moet ik zeggen. Maar wel dat je het niet niet door moet rennen vanzelfsprekend. Dat begrijp ik. U gaat, uh, um, u gaat proberen ja. om naar huis te komen, uh, want u woont in een andere stad, in Washington namelijk. Gaat dat lukken? Is de stad ja. afgezet? Nou, ik, um, ja, de stad is dus, Er zijn andere bronmeldingen, uh, ook in, in de hotels die met de Boston Marathon te maken hebben. En ik hoorde net dat al het vliegverkeer is stilgelegd. Dus ik weet ik het niet. Ik dacht, ik ga eerst maar eens even een biertje drinken. Dat, uh, dat lijkt me heel verstandig. en uh, Gelukkig weet iedereen thuis... Dat wil ik nu eigenlijk doen. Ja, heel goed, Karin. Gelukkig weet iedereen thuis dat het uh, goed met u gaat. Dank in ieder geval. Ja, ja, ja. Nee, ik heb mijn kinderen en ze al gelijk wel. Heel goed. Uh, nog even terug naar onze correspondent Wessel de Jong. Wessel, het is vandaag Patriots Day in de VS. Um, zou dat eventueel iets met de aanslag te maken kunnen hebben, denk je? Wordt daar al over gespeculeerd? Nee, daar lees je op zich nog niks over. Behalve dat het wel die dag is... Behalve dat het natuurlijk wel die dag is dat inderdaad toen, uh, nou ongeveer zo'n twintig jaar geleden, natuurlijk een extreme nationalist, die Timothy McVeigh uh, toen een heel groot overheidsgebouw opnieuw, waar toen, uh, ik weet niet precies het aantal doden, maar tientallen uh, doden toen bij vielen, bij, bij, bij ja, uh, het is precies wat je zegt. Het is, het is natuurlijk wel waar je aan denkt. Hè. Het is natuurlijk een hele belangrijke dag voor Amerikaanse nationalisten. Dat ze daarmee een daad willen stellen, dan op deze dag. dat ze, dat ze het van zich doen horen. Maar het is echt wel, daar moet ik er wel heel nadrukkelijk bij zeggen. Het is bijzonder speculatief. Want er is echt nog helemaal niks over duidelijk. Er is nog gemeens bevestigd, uh, officieel ook, dat het, dat het echt om bomaanslagen gaat. Dus denk, op dat punt moeten we wel heel voorzichtig zijn. Maar die Patriot-idee, ja, die zet je wel aan het denken. Dat het mogelijk een uh, signatuur is van, uh, van extreme Amerikaanse nationalisten... die zich wellicht uh, nu uh, in het gedrang voelen met het begin van Obama's tweede termijn. Zoiets dergelijks, Zo'n gestoord motief zou er zomaar achter kunnen zitten. Maar dat mogen we nog zeker niet aannemen. Nee, dat begrijp ik. Dat, uh, dat zal uh, later duidelijk worden. Tot slot nog even, Wessel. Ik heb begrepen dat het Witte Huis extra beveiligd wordt. Dat er ook extra beveiliging is in Manhattan. Uh, Hoe ver uh, rijken die uh, nieuwe maatregelen? Ja, het is, het is natuurlijk overal meteen. Hè. Ik merk het ook in Washington zelf al. Ik zie, je, je ziet veel politieactiviteit hier nu op het... Ik kom nu net aan op het vliegveld hier in Washington... om nu te vertrekken richting Boston. M meer politie dan anders uh, zie ik al. Witte Huis is net meteen op de hoogte gesteld. Maar ook bij de marathon zelf, hè, als, je, als, je, als je dat leest en hoort... Uh, die was echt ook goed beveiligd, hoor. Met scherpschutters op daken, putten dicht gelast. En, maar ja, het blijkt, het blijkt maar weer... Je kunt wat voor maatregelen ook niet nemen, hoeveel maatregelen ook. Als iemand echt kwaad wil, dan, dan, dan kan dat kennelijk. Het, het, uh, maar je kunt niet zeggen dat ze daar in Boston, en dat hoorde je ook net aan die mevrouw, die ooggetuigen, ze waren daar zeer alert. Dus het, het, uh, ja, nee, het, het, aan de andere kant, en ook in New York, is er, is er natuurlijk extra alarm. Daar zijn ze natuurlijk helemaal gevoelig voor, voor, voor dit soort zaken. Dus mm -hmm. De Amerikaanse autoriteiten zijn nu, uh, zitten er nu ogen op, dat kan ik wel zeggen. Ja, Wessel de Jong vanuit Washington, hartelijk dank. En dan gaan we verder met nieuws uit Nederland. Maandag 15 april. Hopelijk heeft de school voor hen de ja Ah, nee, we moeten iets anders laten horen als het goed is. Twee talig VWO. vmbo HAVO. VMBO HAVO. HAVO VWO. Hopelijk heeft de school voor hen de juiste keuze gemaakt, want dat is niet altijd even vanzelfsprekend. De inspectie voor het onderwijs heeft becijferd dat, dat ruim een derde van de basisschoolleerlingen een hoger schooladvies krijgt dan de CITO-score aangeeft. En bij sommige scholen is dat nog hoger. Je ziet bijvoorbeeld dat sommige scholen dat 60% van de kinderen of 40% van de kinderen... een hoger schooladvies krijgen dan een CITO-plaatsingsadvies uh, zou suggereren. De CITO-score is niet zaligmakend, zeggen zelfs de makers van de toets. De scholen hebben het laatste woord, maar soms proberen de ouders dat woord enigszins te beïnvloeden. Beetje te hoog proberen, dan kun je altijd weer een beetje zakken. Maar als je laag begint, ja, dan is het wel weer moeilijker om weer hoger te komen. Volgens de inspectie is dat overigens vooral het geval in de Randstad. In Friesland bijvoorbeeld krijgen kinderen weer een te laag advies. Waar ligt dat toch aan? Ik denk ook dat het simpel op neerkomt dat men brutaler is in de Randstad... dan in de, de rest van de provincies. Maar de scholen zien dat toch anders. Een verkeerd schooladvies is voor niemand goed. De middelbare school niet, de ouders niet en zeker het kind niet. En dus kunnen die ouders nog meer willen. Dan gaan we gaan het conflict aan, of eigenlijk zeggen wij... we gaan het gesprek aan met die ouders en wij gaan daar niet aan toegeven... En dan naar ons toekomstig staatshoofd. Het Republikeinsgenootschap heeft de discussie gestart... over het inkomen van koning Willem-Alexander. De aankomende vorst gaat hetzelfde verdienen als zijn voorganger. 825.000 euro, ruim vier keer balkenende. En waarvoor eigenlijk? Ik vind dat de koning eigenlijk best wel weinig doet in zijn functie. Dus ik vind het eigenlijk wel een goed idee. RTL peilde en daar kwam uit dat meer dan 70% van de Nederlanders dat bedrag graag wat lager zou zien. De Tweede Kamer ziet daar weinig in. VVD, PVDA en D66 willen wel dat de nieuwe koning belasting gaat betalen. En dan moet wel het basissalaris omhoog, zodat Willem-Alexander er netto niet op achteruit gaat. En waarom ook niet? De, de koning wordt natuurlijk het nieuwe icoon van Nederland. Dus voor mij mag hij wel uh, wat verdienen. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En mijn collega... Eewoud de Jong heeft alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Ewout. Ja, steeds meer mensen kampen met achterstanden... bij het betalen van hun hypotheek. Het aantal woningbezitters dat de hypotheekkosten niet op tijd betaalt... is het afgelopen jaar met 25 gestegen. Dat is nieuws van De Telegraaf... dat de hypotheekbarometer van het BKR... het bureau kredietregistratie heeft bekeken. In totaal zitten nu bijna 82.000 huiseigenaren in de problemen. Het gaat om iets meer dan 1,5 procent van het totaal aantal hypotheken. Dus het valt volgens het BKR nog mee als je kijkt naar de problemen in andere sectoren. De grootste betalingsproblemen doen zich voor bij de Belastingdienst, zorgverzekeraars, woningcorporaties, energieleveranciers en telecombedrijven. Daar hebben enkele honderdduizenden mensen een grote betalingsachterstand. De teleurgang van Jellinek Retreat. De luxe particuliere verslavingskliniek op Curaçao. heeft bijna een miljoen euro aan Nederlands publiek geld gekost, schrijft de Volkskrant. De kliniek sloot begin dit jaar, na nog geen drie jaar, in stilte zijn deuren. En daarmee ging 600.000 euro subsidie verloren. En mogelijk een kwart miljoen van Jellinek zelf. de verslavingsinstelling die met publiek geld wordt gefinancierd. Het is dus volgens de Volkskrant ook twijfelachtig of de subsidie voor de kliniek op Curaçao terecht was. Uit onderzoek van de krant zou blijken dat het subsidieverzoek van Jelinek een veel te rooskleurig beeld van de markt gaf. Verder stelden verzekeraars steeds meer vragen over de prijs en de effectiviteit van de behandeling... en betaalden ze steeds minder en uiteindelijk soms helemaal niets. Het Nederlands Dagblad meldt dat in het noorden van Mali hongersnood dreigt. In twee provincies zijn al ernstige voedseltekorten. In de derde heeft al een op de vijf huishoudens te maken met ondervoeding... Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie de komende maanden... waarschijnlijk nog zal verslechteren. Een groot deel van Noord-Mali ligt in de Sahel... waar het de komende maanden zo droog wordt... dat er nauwelijks voedsel geproduceerd kan worden. Door de strijd met moslim-extremisten is voedsel schaars geworden... en zijn de prijzen flink gestegen. Echte honger is er nog niet... maar de bevolking eet niet zoals ze zou moeten, al dus het ND. De inburgeringstoets werkt averecht, schrijft Trouw. Volgens de Nijmeegse promovenda Ricky van Oers mist de toets zijn doel... en moet hij worden afgeschaft omdat hij niet bijdraagt aan de integratie... maar juist zorg voor uitsluiting. Om te beginnen zakt een kwart van de deelnemers voor het inburgeringsexamen... maar een deel van de immigranten begint er niet eens aan. Zoals getraumatiseerde vluchtelingen, analfabeten en ouderen. En dan komen er nog de kosten bij. 250 euro voor deelname aan de inburgeringstoets. En daar houdt het niet bij op. Volgens Van Oers kost het naturaliseren van een heel gezin enkele duizenden euro's. In 2002 kregen 29.000 immigranten een Nederlands paspoort... Met de invoering van de integratietoets is dat aantal gehalveerd en dat is zo gebleven. De toets heeft dus geen integrerend maar een selecterend effect, zegt de promovenda in trouw. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Freedomstone Paradise. Op 30 april wordt prins Willem-Alexander koning. Bij zijn nieuwe functie hoort ook een passend salaris. 825.000 euro belastingvrij. Het nieuwe Republikeinsgenootschap vindt dat aan de hoge kant. Gerrit van Malkenhorst is bestuurslid van het genootschap. Goedenavond. Goedenavond. Waarom vindt u dat te veel? Waarom vinden wij dat te veel? Uh, ja, we leven in een tijd waarin iedereen enorm de broekerie moet aanhalen. En dat geldt met name voor alle onderdanen in dit land. En wij vinden eigenlijk dat dat ook moet gelden voor de bovendanen, uh, zeg maar. Oftewel het leden van het Koninklijk Huis. En wat zou u een schappelijk uh, salaris vinden voor de nieuwe koning? Uh, ja, dat is uh, moeilijk te zeggen. Uh, er is uh, de, een, een, een bedrag wat in de buurt ligt van de balken en de norm lijkt uh, op zichzelf uh, vrij reëel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, land als Duitsland... dan zie je dus dat de president daar 200.000 euro krijgt per jaar. En Dat moet toch ruim voldoende zijn. Mm -hmm. We weten verder dat de oranjes behoorlijk vermogend zijn. Dus dat <lacht> kan nooit een probleem zijn. <lacht> en wat wilt u tegen de te hoge salaris doen, precies? Uh, nou, wij uh, hebben aangekondigd dat we morgen starten met een burgerinitiatief... Uh, en daar moeten we 40.000 handtekeningen tenminste bij elkaar zien te krijgen. En daarmee zou het dan mogelijk moeten zijn om de Kamer tenminste te laten debatteren over dit thema. Dus met name over de hoogte van de vergoedingen, maar ook over de fiscale vrijstelling. Mm -hmm. Dan praat je een natuurlijk over het feit dat er geen in inkomstenbelasting betaald wordt. En dat er ook successierecht niet hoeft te worden afgedragen. Precies. Denkt u dat er genoeg mensen uw petitie gaan tekenen? Denkt u dat u 40.000 haalt? Nou, ik heb... Ik heb vandaag zo ongelooflijk veel reacties gehad dat ik daar eigenlijk niet aan twijfel dat we dat uh, makkelijk halen. Uh, ik heb ook vandaag wat uh, de, de, de media gevolgd en dan blijkt ook wel dat uit enquêtes en dergelijke, die dus bijvoorbeeld, uh, wat was het ook weer, uh, panel, nee, de Zand.nl, uh, die zat min ik op 70%, Hart van Nederland op 80% van mensen die het hiermee eens zijn. En als u naar omringende landen kijkt, vindt u dat het beter geregeld is dan bij ons? Uh, nou, het is in ieder geval zo... Kijk, wij krijgen als uh, republikeinen vaak tegengeworpen van... Nou, een president is ook vaak erg duur. En dat is dus eigenlijk helemaal niet het geval. Want als we naar de omringende landen kijken... dan zie je dus dat uh, het over het algemeen veel goedkoper is... en dat wij, zeker als je dat per hoofd van de bevolking neemt... Uh, buitengewoon duur uit zijn. Okay. Uh, en wij... Uh, in het, in het persbericht dat wij hebben uitgebracht daar staan wat voorbeelden dus over Duitsland en Spanje en dergelijke. Uh, ik heb zelfs nog een, uh, een voorbeeld van Zwitserland waar het nog goedkoper kan. Uh, waar het maar 12.000 Zwitserse frank per jaar kost. Nou, kijk eens aan. We gaan even kijken hoe het in de rest van Europa daaraan toe gaat. Aan de telefoon nu correspondent Anne Sane vanuit Londen. Goedenavond. Goedenavond. Hoeveel verdient Queen Elizabeth? De Britse koningin heeft dit jaar voor het eerst sinds 2010 een salarisverhoging gekregen. Ze krijgt 5 miljoen euro meer dan in de voorgaande jaren. En in totaal heeft ze nu dan dus een budget van ruim 40 miljoen euro. Voorheen kreeg de Britse koningin een vast bedrag. Maar dat is sinds dit jaar dus veranderd. Ze krijgt nu een percentage van het geld dat ze verdient met haar bezittingen. En haar bezittingen dat zijn de Britse wateren, woningen, winkelpanden. En ze heeft zelfs een windmolen. Park. En alles bij elkaar wordt uh, de waarde van haar bezittingen... geschat op uh, 300 miljoen euro. Die opbrengst gaat in een grote pot. En zij krijgt een percentage van de winst uh, om haar onkosten mee te betalen. Oké, okay, dus ze heeft een budget van 40 miljoen, zeg je. Om, om, moet ze daar alles van betalen? Ja, ja daar moet ze alles van betalen. Um, haar eigen woning, um, reiskosten voor haar en haar personeel... tijdens staatsbezoeken, diners, uh, het onderhoud van haar paleizen... en uh, ook de salarissen van de hofhouding, echt alles. Oké, okay. is er wel eens discussie over de hoogte van haar inkomen? Nee, er is niet, uh, geen echte discussie over. Um, dat komt ten eerste omdat er via de koningin meer binnenkomt... dan dat er aan haar betaald wordt. Um, vorig jaar bracht haar bezittingen dus 300 miljoen euro op... en zelf krijgt ze daar dus maar een, een percentage mm -hmm. van, 40 miljoen euro. Uh, en, en daarbij komt ook nog dat het koningshuis enorm populair is onder de Britten. Uh, zeker vanwege het feestelijk uh, jubileumjaar van de koningin vorig jaar. En nu ook nog eens een uh, koninklijke babyopkomst. Uh, en wat ook nog meespeelt, is dat de Britse koningin de verhoging... Van van haar budget uh, niet voor zichzelf zal gebruiken, maar uh, dat haar personeel voor het eerst in een aantal jaar ook een uh, salarisverhoging krijgt. Ja, een sympathiek gebaar. Dus geen Republikeins genootschap die uh, daar ertegen schopt bij jullie. Nee, nee, nee. Niet, ervan. Uh, nee. We hebben ook contact met Cosmet Jessica van Spengen in Madrid. Jessica, goedavond. Goedenavond. Wat krijgt koning Juan Carlos? Nou, het Koningshuis hier als geheel krijgt 7,9 miljoen dit jaar. En het salaris van de koning, uh, Juan Carlos, komt uit op zo'n 3 ton euro. En de toelage voor het Koningshuis is een paar procent minder dan vorig jaar. En het laagst, laagst sinds 2006 zelfs. En vorig jaar leverde, leverde de koning ook al iets in. Uh, dat had allemaal te maken natuurlijk met uh, de crisis die hier uh, gaande is. Uh, om ook solidair te zijn met de ambtenaren die bijvoorbeeld hun kerstbonus uh, niet uitbetaald kregen. Toen kreeg hij Zo'n 20.000 euro per jaar, maar nu krijgt hij dus weer zo'n 3 ton. Maar was, was dat uh, vanuit zijn eigen oh, hij, sorry, initiatief? Hij kreeg dus 20.000 euro minder. Minder precies. En was dat op eigen ja. initiatief een beetje de broekriem aantrekken, die solidariteit, of is dat ingegeven door een maatschappelijke discussie die dat afdwong? Nou ja, er is hier wel een grote maatschappelijke discussie gaande nu over het Koningshuis. Nou moet ik zeggen dat het niet echt over de toelagen gaat van, uh, van deze familie. Er is vooral discussie over de bedragen rond dit uh, Koningshuis die niet in de boeken te vinden zijn. Ah. Zo was er gisteren een grote demonstratie nog zelfs tegen de monarchie. Duizenden mensen die de straat op gingen van uh, een soort van republikeins genootschap, maar... Ook heel veel mensen die um, daar helemaal nooit aan verbonden waren, maar die nu het echt zat zijn. Er is natuurlijk hier heel veel gaande rond het Koningshuis. Veel verhalen over corruptie. Um, de schoonzoon van de koning die verdacht wordt van het wegsluizen van miljoenen. Um, maar ook gewoon Carlos zelf, die, die onlangs uh, werd bekend dat zijn erfenis, die hij hoort van zijn vader kreeg, dat die op een Zwitserse bankreekt rekening staan. Dus ja, dat is wel iets... Uh, We hebben hier eigenlijk iets, grotere meer ja, iets grotere problemen dan Willem-Alexander en de discussie over zijn toelagen. Dankjewel. Hier in de studio Hans Andriega, politiek redacteur van Het Oog. Hans, um, als die 40.000 handtekeningen worden verzameld, als dat lukt, ja. wat gaat de Kamer dan doen? Nou, dan wordt eerst gekeken of uh, die handtekeningen... er moet nog meer bij staan. Je moet je naam opgeven op de petitie, uh, je adres, je geboortedatum en een handtekening. Dus dat wordt allemaal gecontroleerd of dat allemaal uh, goed is. En de Kamer gaat kijken, uh, hebben we hier al niet eens eerder over gesproken, recent? Of hebben we de afgelopen twee jaar al een besluit genomen... dat betrekking heeft op het onderwerp dat dit burgerinitiatief te sprake wil brengen? En is dat zo? Uh, dat hangt heel erg af van de vraag die in dat burgerforum wordt uh, voorgelegd. Want als ik uh, de dames en heren daar nog een tip mag geven, is: kijk vooral even goed hoe je de vraag formuleert. Want de Kamer praat bijna ieder jaar wel over de uitgaven, over de belastingen van het Koninklijk Huis. Dus het is verdacht moeilijk om nog een zodanige formulering te bedenken dat de Kamer niet kan zeggen van... hier hebben we het al over gehad de afgelopen twee jaar. Meneer Van Malkenhorst, hoort u het advies van hans Andering Heeft u een scherpe vraag geformuleerd die nog niet is behandeld? Nou ja, dat zal dan morgen moeten blijken tijdens de persconferentie, lijkt mij. Ik kan daar niet uh, nu op vooruit lopen. Maar heeft u wel hierop geanticipeerd? Uiteraard, want wij hebben daar een uh, jurist aan het werk uh, gehad... die daar uh, heel veel werk en tijd in heeft gestoken. Dat wil overigens natuurlijk niet zeggen dat je niet altijd een risico loopt... want uh, het blijkt in de praktijk, ik dacht van de twaalf uh, burgerinitiatieven zijn er geweest, die er zijn ge ge ge geweest, uh, zijn er maar twee toegekend, meen ik. Zoiets in die orde van grootte. Dus, mm. Er wordt altijd wel een, een smoes gevonden om uh, de burger weer naar zo'n... Uh, een smoes? Een complot? Een complot, ja. Ja, ja. denkt u dat echt? Nou nee, niet een complot hoor, maar het is wel zo dat men wel erg snel de neiging heeft van nou laten we dat maar vermijden. Oké. Okay. Uh, even terug naar jou Hans. Stel dat het wel lukt, dat ja. de vraag origineel genoeg gesteld is dat de Kamer niet kan zeggen hebben we reeds behandeld. Er zijn 40.000 bestaande personen die die peti petitie hebben ondertekend. Moet de Kamer dan voor 30 april in actie komen? Nee, dat hoeft niet uh, voor 30 april. Ze worden verplicht om het op de agenda uh, te zetten. En... Ja, als je dan toch in de complottheorieën uh, gaat graven. Uh, dat kan ook een formaliteit zijn. Dat ze dus het hele onderwerp als een hamerstuk afdoen. Uh, dat er niet echt gedeporteerd wordt. Maar als ze dat zouden willen. En dat kan ik alvast wel verklappen. Dat hoeft niet te wachten tot morgen. Uh, met de persconferentie van het uh, Republikeins Genootschap. Er gaat uh, aanstaande september in elk geval weer over gepraat worden. Want zoals ieder jaar komt dan de begroting van de koning weer aan de orde. Mm -hmm. En uh, ja, dan is het vaste prik dat het over de uh, belasting zal gaan uh, die het Koninklijk Huis uh, uh, betaalt. En het gaat niet alleen over de hoogte van het salaris... en of je daar uh, belasting over moet betalen... maar uh, er wordt in dat hoofdstuk van de grondwet wordt ook een ander deel uh, geregeld. Dat gaat over belastingvrijdom. Uh, dat ze geen uh, successierechten en schenkingsrechten nee. hoeven te betalen. Allemaal privileges die uh, ik in elk geval niet heb. Daar wil de Kamer of een deel van de Kamer ook wel heel erg graag eens over praten. En juist dat onderwerp heeft in het verleden voor gezorgd dat er nooit echt een tweederde meerderheid was om dat artikel in de grondwet te veranderen. Want veranderingen in de grondwet heb je twee derde meerderheid ja. nodig. Eerste en Tweede Kamer. En wat schat je in nu qua teneur onder de Kamerleden? Denk je dat het nu wel mogelijk zou zijn, twee derde? Nou, volgens mij is dat nog steeds wel uh, lastig. Want in het verleden waren uh, VVD en uh, het CDA er niet echt voor te porren om ook aan die belastingvrijdom van die successie- en schenkingsrechten echt gaan veranderen. Uh, en ik heb de VVD vandaag ook nog niet horen zeggen... dat zij aan dat gedeelte van de privileges van de Koninklijke Huis zaken willen veranderen. Wel dat ze belasting moeten betalen. Maar ja, als het uh, erbij komt wat je later weer aan belasting terug moet ja, betalen... Ja, want de salaris er... wordt dusdanig verhoogd dat er netto evenveel overblijft. Precies, dus dat is een beetje een zouteloze... Uh, Symbolisch regelen. gebaar, ja. ja. maar het is wel een principieel gebaar, want tot dusver betalen ze geen belasting. En nu een meerderheid in de Kamer vindt het wel belangrijk dat het principe... dat het koninklijk Huis dus uh, net zo belastingtechnisch behandeld gaat worden... als wij gewone Nederlanders. Ja, prettig. Uh, tot slot nog eventjes. Stel dat, uh, dat we de avontuurlijke wegnemen, allemaal nog voor uh, 30 april uh, gesproken. Gaat sowieso niet nee. gebeuren. Dus die oranje stemming wordt niet bedorven. Uh, nee, niet echt. Maar het is wel slim van de mensen van het uh, genootschap... dat ze er nu mee komen. Want nu, uh, ja, natuurlijk alles wat met het Koninklijk Huis te maken heeft... kan hier op meer aandacht rekenen. Misschien praten we daar daarom wel over. Want anders hadden we het in september pas weer erover gehad. Of oktober bij de begrotingsbehandeling van het Koninklijk Huis. Hans Andringa, Gerrit van Malkhorst, hartelijk dank voor jullie bijdrage.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 time when your heart Adele, cold shoulder. Teleurstellende cijfers uit China vandaag. De economie daar groeide de afgelopen maanden met 7,7 procent. En dat is de laagste groei in 13 jaar. Wat is er met de Chinese economie aan de hand? Daarover praat ik met China-deskundige en volkskansjournalist Fokke op een Goedenavond. Goedenavond. Welkom in de studio. 7,7 procent groei. Ik zou zeggen, daar doen wij hier een moord voor. Ja, dat kan ik me helemaal goed, heel goed voorstellen dat je dat denkt. En... Um... Nou ja, 7,7 klinkt fantastisch. Alleen het probleem voor China is dat ze toch wel 6 groei nodig hebben... om de 15 miljoen banen te creëren die er jaarlijks bij moeten komen... om de trek van het platteland naar de stad op te vangen. Dus dan, in dat perspectief, wordt die 7,7 eigenlijk eigenlijk weer niet zo hoog. En je moet er ook bij bedenken, ze zijn de afgelopen 30 jaar gewend... om meer dan 10 per jaar gemiddeld mm -hmm. dus, te groeien. Wat ongelooflijk dus dit, veel is wat trouwens. Wat waanzinnig veel is. Ja. Uh, nou, hier gaat er dus een, een, duidelijk een kwart van die groei af. En je komt bij een grens die als kritisch wordt uh, ervaren. Dus... Uh, er zijn wel degelijk Alles problemen. is relatief, zullen we maar zeggen. Zo is wat dat um, Is dat ook uh, ver weg toch? Maar tegenwoordig de hele wereld is met elkaar verbonden. Is dat ook een reden voor paniek bij ons? Nou, paniek, daar ben ik al sowieso nooit zo van. Maar het, het heeft uh, in ieder geval met ons te maken. Want als je gaat analyseren waardoor die groei nou tegenvalt... dan heeft dat uh, vooral te maken met een tegenvallende export. En dat komt omdat onze vraag... Uh, en dan is met name Europa, wat is de grootste afzetmarkt voor China... die is uh, flink teruggevallen. Uh, wat je dan vervolgens als effect ziet... is dat uh, de landen in Latijns-Amerika en Afrika er ook weer last van hebben. Want dat zijn de grote leveranciers van China. Dus zo zie je hoe iedereen ja. met elkaar verbonden is. En, maar wij uh, zijn eigenlijk de oorzaak. Nou ja, in ieder geval, ja, dat, dat, zo zou je het wel kunnen zien. Nou, er zijn natuurlijk meer oorzaken voor aan te wijzen. Een belangrijke oorzaak is ook dat de consumentenbestedingen in China tegenvallen. En dat weer, heeft weer te maken met het structurele achterliggende probleem... dat de Chinese consument denkt, ja, ik kan wel gaan consumeren... maar ik moet natuurlijk ook sparen, want ik heb geen sociale zekerheid... of nauwelijks sociale zekerheid. En de kosten van de zorg worden hier niet gedekt... Dus de, maar de blijkbaar Ch hebben ze voorheen dat wel gedacht? En gaven ze meer uit? En is dat, nee, nee, af? Nee, nee, nee. dat hebben ze altijd nee, nee. al niet gedaan? Het probleem is dat ze dat nooit hebben gedaan. Aha. Ze hebben altijd heel veel gespaard. Dus een derde van hun inkomen, uh, dat is spaargeld. En als je dat met ons vergelijkt, wij zitten ongeveer op 12 Amerikanen nog veel minder met 5 Wat een verstandige mensen die Chinezen. Ik ja, had het dat nooit geweten. Dat zou, dat zou je zo dat kunnen redeneren. Alleen het effect op hun economie uh, ja, is niet heel uh, weldadig. Want... Wat zij willen is juist dat het een door consumenten uh, gedreven economie wordt. Het is nu nog heel erg gericht op die export. Te veel en, zou je zeggen? Is te het zwaar wat dat betreft? Ja, daar weet men van dat dat een doodlopende straat is. Uh, de regering is er ook van overtuigd. Het heeft een heel mooi uh, rapport laten maken door de Wereldbank... samen met een eigen Chinese denktank. Die geven heel duidelijk aan dat het van cruciaal belang is om die omslag te maken... Naar een door consumentenuitgaven gerichte, gedreven economie. Weg van die. Uh, manische export. Manische export. Alleen er zijn heel veel gevestigde belangen. Met name de grote staatsbanken en de grote staatsbedrijven. die juist uh, ja, een enorme goede boterham altijd hebben verdiend aan die export. En het goedkope geld hebben gekregen van de Chinese consumenten. Die moesten zo hard sparen omdat er geen sociale zekerheid was. Dat geld ging vervolgens naar de staatsbanken. Die kregen er een mooie uh, rente op. Die konden dat doorzetten naar die uh, staatsbedrijven. Die kregen ook nog vrij goedkope financiering. En zo draaide dat. Ja, ze... Maar ze weten dus dat dat... dat, dat, dat ja, een Maar als is. ik jou zo hoor, ja. dan zou ik zeggen... dat die transitie is niet, dat is niet te doen. Dat kun je niet afdwingen. Nou ja, dat is de vraag. Uh, er is een behoorlijk belangrijke stroming binnen China... die vindt dat dat moet gebeuren. En uh, daar is onder andere de premier, hè, Li Keqiang... die nu is aangetreden. Die is daarvan overtuigd. En ja, de vraag is of ze uh, die gevestigde belangen kunnen doorbreken. En dat, ja, maar hoe dat... gaat dat doorgaans in China met gevestigde belangen? Nou ja, maar kijk, de Li Keqiang is natuurlijk wel de premier. En er zit ja. natuurlijk be een, een behoorlijke uh, kracht binnen die Chinese regering... die, die echt wel begrijpt dat je het op langere termijn niet volhoudt. Dus ja, en verder is dat een volkomen ondoorzichtig proces. Laten we dat wel wezen. Die Chinese ja. regering is gewoon een black box voor ons... En ook voor de Chinezen zelf trouwens. <laughs> Dus. Uh, Verwarring alom. Ja, nee, maar hoe dat gaat aflopen, daar, daar valt niet echt heel veel. En in een ideale uh, situatie, stel dat China lukt om die transitie te maken, hoe ziet die Chinese economie er dan uit? Is dat een. Nou, blijkbaar moeten dus dan de inheense consumenten meer uitgeven. Maar is het nou ja, ook in dat, wezen een andere economie? Nou ja, kijk, <coughs> wat natuurlijk de bedoeling is, is dat zij een kenniseconomie worden. Dat willen mm -hmm. ze. En dat is ook heel begrijpelijk. Hè. Als je heel simpel je, je iPhone neemt, die wordt in China gemaakt. Maar de Chinezen verdienen daar maar 5% aan. Dus. Die denken van ja, dat willen wij dus ook. Wij willen zelf dat soort producten met hoge toegevoegde waarde maken. En die omslag, daar gaat het hen om. Ja, dan krijgen wij natuurlijk in het noorden van Europa... waar we ook een kenniseconomie hebben... natuurlijk een hele geduchte concurrent erbij. Gaat nog best wel lang duren. Dus we kunnen ons daarop instellen en op inspelen. We kunnen daar ook nog veel geld aan verdienen. Dus we hoeven er niet over in paniek te raken. Maar dat is wel de weg die China Hoe wil Hoe kunnen wij gaan. daar geld aan verdienen? Wij kunnen er geld aan verdienen, omdat zij westerse technologie nodig hebben. En ja. die hebben wij toevallig. Dus ze hebben ons wat dat betreft nog niet ingehaald. Um, en dan krijgen we dus uiteindelijk een communistisch regime, want dat is het nog steeds. Met een heerlijke marktwerking. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk al... Dat een is tijdje de, zo gaande? De, ja, precies, dat is de bizarre paradox die, die al de hele tijd uh, Maar hoe stelt. verkopen ze dat iedere keer? Hoe komen ze ermee weg? Nee, hoe, ja. Of, ja, ja, maar... Is, ja, je moet China vooral begrijpen vanuit het principe van stabiliteit. Ze hebben die culturele revolutie gehad. Dat was een verschrikkelijke chaos waar heel veel doden bij zijn gevallen. Dat willen ze niet meer, daar willen ze van weg. Stabiliteit gaat boven alles. En uh, dat, de stabiliteit is, betekent één partijstelsel voor hen. En uh, dat, dat houden ze zo lang mogelijk uh, vast. En er is ook geen enkel teken dat die partij dat niet gaat redden tegelijkertijd Stabiliteit is ook die enorme massa mensen. Want je zei aan het begin dat er minimaal 6% groei voor nodig is... om die enorme massa mensen die op het platteland wonen... van voldoende banen te voorzien, ja. zodat ze niet allemaal naar de stad trekken. Ja. Um, als je die niet tevreden houdt, als die geen geld kunnen uitgeven... dan lijkt mij dat de Chinese regering een heel erg groot probleem heeft. Ja, nou ja dus daarom is het heel belangrijk om die groei vast te houden. Nou ja, ze zitten nu dus, zoals we constateren, op 7,7%, dus dat gaat nog best aardig. En uh, ja, op het moment dat die groei weg zou vallen, dan hebben ze echt een groot probleem. Maar dat zie ik eerlijk gezegd nog niet zo snel gebeuren. Dus ik denk dat ze, dat, nou, dat is niet, mijn, niet alleen mijn verwachting, maar die van experts dus ook. Hè, tot 2020 zo'n beetje 6, 6,5, 7 procent, dat, dat zit er wel in. Voordat er een massale opstand komt. Ja, God. Weet je, de Arabische lente die wisten we ook niet uh, te voorspellen. Dus misschien is het uh, over een half jaar zover. En dan uh, zit ik hier uh, mis te gokken. <lacht> maar ik, ik denk dat het uh, voorlopig nog, uh, nog wel. Die, dat die stabiliteit, die ze zo graag willen, gehandhaafd blijft. We gaan kijken wat er gebeurt. Fokke Obama, dank je wel dat je hier wilde zijn. Graag nou. gedaan. of my Sweet pea, keeper of my soul. I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming on. Sweet pea, Amos Lee. Goedenavond, Wart Grotens. Dank je wel. Consultant en trainer bij bedrijven. Uh, we gaan meteen in de praktijk duiken. Wat is het allerslechtste dat u een manager ooit heeft zien doen? Het allerslechtste? Ja, want echt nou, niet door de beugel komt. Nou, waar, waar ik net aan moest denken, het, het ging natuurlijk net over China. En Het lijkt een voorbeeld van iets kleins. Maar ik, ik kwam een manager tegen die uh, op het moment dat hij wilde... dat mensen gingen overwerken in zijn organisatie... Mm -hmm. dat hij niet meer de vraag stelde, wil je overwerken... maar dat de vraag was, wil je pizza of uh, Chinees eten vanavond? <laughs> He, dus, en dat, dat, lijkt, dat lijkt klein. Uh, en het geeft Ik vind voor... hem nog niet eens zo heel slecht. Nee. nee. Een en... soort subtiele manier om de boodschap te verspreiden, toch? Je gaat overwerken. Ja, weet je, en, en de vraag is weet je, of, of je zo met elkaar wil omgaan. Hè? Ja. Dat, dat... Dat laat weinig uh, ruimte om nee te zeggen, bedoel yeah, je eigenlijk? Ja, geen ruimte. Ja. Weet je? En uh, uh, waar ik ook aan moest denken, is uh, wat ook een heel slecht voorbeeld is... Ik, ik ben bij een overheidsinstelling bezig en ik spreek daar iemand, een HBO die een, een, een, een, een, een beleidsadviseur zat, mm -hmm. die op een aantal locaties werkt... die zegt, van ik heb een prima relatie met mijn leidinggevende... maar ze weet bij God niet wat ik aan het doen ben. Uh, schreeuwt om aansturing, schreeuwt om feedback, grenzen... Uh, en en hij krijgt het gewoon niet, weet je dat? Uh, uh, en, en, ja, zijn helaas geen uitzonderingen. Nee, want je hebt heel veel bedrijven bezocht. Uh, je ja. hebt er ook een boek over geschreven, want meer van dit soort voorbeelden staan erin. Het recht op een baas, afscheid ja. van de zoek-het-maar-uit-manager. Ja. Die lopen er een... veel rond in Nederland. Ja, wat, ja. Kan, je, kan je een soort uh, kenschets geven van de prototype zoek-het-maar-uit-manager? Er, er zijn een aantal varianten. Je hebt de, de zoek-het-maar-uit-manager vanuit het perspectief... ik ben gewoon niet geïnteresseerd in mijn medewerkers. Gewoon intrinsiek uh, niet geïnteresseerd? Nee, nee weet je dus, dus, ze worden betaald om hun werk te doen, dus ik hoef daar verder niet zo naar om te kijken. Want ik betaal ze iedere maand een salaris. Uh, dan is nog het, het type zoek het maar uit manager... die een soort van grenzeloos vertrouwen heeft in uh, de zelfsturende professional. Die is wel redelijk in de laatste jaren. Daar is ook een beetje het hele nieuwe werk op uh, gebaseerd. Ja, van, werk maar lekker in je eigen tijd op je eigen plek ja, en dan komt het allemaal ja, goed. Ja. Uh, en, en er is nog een hele categorie van zoek het maar uit managers... die volgens mij gewoon ja, ergens deep down bang zijn om uh, mensen aan te spreken... grenzen te stellen, uh, feedback te geven... Uh, dus er zijn een aantal varianten voor zoek het maar uit, manager. Dat lijkt me de allerergste, die laatste variant. Ja, ook voor zichzelf. Weet je? je zou maar zo'n manager zijn. en uh, Dus eigenlijk zien dat je iets voor je medewerkers zou moeten betekenen... en je durft het gewoon niet. Dat dat <laughs> Dood eng. Ja, dat is vrij dramatisch. Wie heeft ooit bedacht dat er eigenlijk zoveel managers moesten zijn? Ja, wie heeft het bedacht? Ja. Waar komt dat vandaan? Nou ja, ik, ik pleit voor ouderwets, ouderwets leidinggeven. En uh, Fayol en uh, Mago, die hebben natuurlijk al honderd jaar geleden... Hebben die allerlei principes op het gebied van leidinggeven bedacht. Um, en die hebben het eigenlijk vrij eenvoudig omschreven. En het lijkt wel dat we nu honderd jaar verder... dat we al die lessen zijn vergeten. Ehm... Um, en misschien omdat managers hun werk niet oppakken... dat er daarom steeds meer nodig zijn. Wat zijn die basislessen? Hoe zie jij het dan? Dat het ouderwets leidinggeven? Nou, richting geven aan medewerkers. Vertellen wat ze zouden mogen doen. Bijsturen in de praktijk. Je gaat overwerken vanavond. Uh, dat is ook richting geven. Ja. Ja, ja. Maar misschien daarbij dan ook vertellen, wat is dan de bedoeling vanavond? Weet je. Er wordt, er wordt, er wordt uh, heel weinig richting gegeven in organisaties. Er wordt maar verwacht van medewerkers dat, uh, dat er... Uh, er wordt geroepen, uh, kernwaarden ook zo in tegenwoordig. Hè. Dus er wordt er geroepen, uh, weet je, empowerment en engagement is belangrijk. En dan verwachten we dat medewerkers maar direct begrijpen wat we dan uh, bedoelen. Bedoelen ze een beetje in de sfeer van zelfredzaamheid, zelfontplooiing? Van... Ja, weet je, dus, dus, dus gewoon duidelijk vertellen wat je, wat je verwacht uh, van mensen. Zijn wij eigenlijk als uh, werknemers over het algemeen... Kun je zijn we veel meer verdwaalde kleuters die heel graag bij de hand genomen willen worden dan dat mensen denken? Ik denk dat, dat ja, nou, wat, wat je zegt klopt. En ik, ik trek in mijn boek ook een parallel tussen uh, leidinggeven en opvoeden. En uh, in basis komt het op hetzelfde neer. Weet je? Dus, en misschien is leidinggeven net zo eenvoudig als opvoeden. En misschien is het ook net zo ingewikkeld. Is het te leren? Goed leidinggeven wat jou betreft? Uh, wanneer je geïnteresseerd bent in mensen. En een hele hoop zoeken maar uitmanagers zijn dat niet. Mm -hmm. Maar als je daarin geïnteresseerd bent is het kinderlijk eenvoudig. Kan jij het ook? Kan jij dat mensen leren? Ik was ik. zelf een hele slechte manager ooit. Oh, ja, dus ik, ik spreek... Op de bier. Wat dan? Wat voor, welke soort verzoek het maar uit was ja, jij? Nou, sowieso hè, aanstaande donderdag is secretarissedag. Default uh, vergat ik mijn secretaresse. Hè, als je het hebt over aandacht en waardering en, uh, en dat soort zaken. Uh, maar ik was, ik was een veel te sympathieke, lieve manager. Die, uh, dus de laatste variant die eigenlijk niet zo goed durfde tegen mensen uh, te zeggen. Als ik heel eerlijk ben, ja. Dus, ja. dus, dus uh, misschien heb ik het ook zo scherp kunnen opschrijven... omdat ik een hele hoop van mezelf ook in die managers mm -hmm. herken. Heb je ook misschien het idee dat uh, de verkeerde mensen benoemd worden... op een managementplek? Dus bijvoorbeeld... Uh, niet de, alleen iemand die zeg maar, kennis van zaken heeft... is niet per se een goede manager. Nou, dat, is, dat klopt. Hè. De, de Klassiek is de, de, de beste uh, laborant wordt de, de baas van het lab. Hè. De beste uh -huh. timmerman wordt het hoofd van de timmerwerkplaats. En dat komt heel veel voor. En uh, uh, Als je het hebt over het Peters Principle... Hè, dus dat mensen doorgroeien tot een niveau van incompetentie... dat komt vooral heel veel bij leidinggevenden voor... Heel goed in hun vak, dan de stap maken naar leidinggevende. Het is ook een soort beloning, hè? Je, je doet je werk goed, dan klim je ja, ja, in de hiërarchie. Ja, ja, ja leidinggeven als incentive. En ja. dat is voor de persoon in kwestie misschien heel erg fijn, maar voor de medewerkers die aan hem rapporteren, mm -hmm. het, kan het een drama zijn. Tegelijkertijd geen drama's. Tegelijkertijd is het ook zo dat. Um, Iemand die leiding geeft moet wel echt gevoel hebben voor waar het over gaat. Dus ik probeer me nu vanuit mijn vak uh, beredeneerd... dat ik een manager zou krijgen, een hoofdredacteur... die mm -hmm. alleen een manager is, maar geen journalist. Dat zou ik ook gek vinden. Als iemand geen verstand heeft van het werk wat je aan het doen bent. Bijvoorbeeld... Nou ja, als die zelf niet een journalist zou zijn, zou ik moeilijk vinden. Ja, dus... ja dat kan ik me voorstellen. Ja, weet ja. Je, en dan dat maakt het denk ik voor die leidinggevende ook heel erg ingewikkeld om, om aan te sturen. Dus zou je er wel voor pleiten nog steeds om mensen van binnenuit te hebben, maar ze dan op bepaalde competenties te moeten testen? Ja, en de belangrijkste competentie is uh, interesse in mensen. En, uh, ja, maar uh, hoe leer je dat aan een mens? Dat moet in dat, jou zitten. Ja, dat leer je ook niet. Nee, nee dat, dat is volgens mij een soort van basiskaraktertrek. Ben je nieuwsgierig? Ik zeg wel eens het verschil tussen uh, uh, goede en minder goede leiders is. Een, een, een minder goede leider is geïnteresseerd dat het werk gebeurt. En een goede leider is ook geïnteresseerd waarom het werk juist niet gebeurt. Dus en die vraagt ben ik, er ook naar. Ja, ja, ben ik nieuwsgierig naar waarom mensen ja. niet doen wat er van, van ze wordt verwacht. Laten we hopen dat alle managers van Nederland hebben geluisterd. Het wordt ja. Grotens, dankjewel. Graag gedaan. We gaan nog even terug naar Boston, naar Wessel de Jong met het laatste nieuws. Wat weet je, Wessel? Ja, er is een arrestatie in ieder geval verricht. Uh, een, een person of interest, zoals je dat noemen. Dat dus nou ja, zoals je al hoort, dat is uiterst vaag. Dus iemand die mogelijk dus iets met deze heeft uh, te maken heeft. De getallen lopen behoorlijk snel op van de, van de gewonden. Uh, toen ik jou aan het begin van de uitzending sprak, waar het er nog een stuk of twintig naar nu zijn... Zeker 100 mensen, 100 plus zijn er, zijn er gewond. Waarvan een stuk of zes tot negen uh, tot ernstig. Nou, Obama gaat zo spreken. Na jullie uitzending denk ik uh, de, de gouverneur van Massachusetts uh, spreekt op dit moment. Maar in ieder geval, uh, dat is wel duidelijk. Wordt door alles en iedereen wordt, er worden deze explosies al wel uh, ja, gek uh, gekwalificeerd als terroristische aanslagen. Of opmerkelijk ook nog wel is dat een, uh, een bom in de. Kennedy's bibliotheek is afgegaan. Nou, dat is heel ver van de finish. Dat is zo'n 15 kilometer van de finish. Is die, uh, is die afgegaan in de bibliotheek. Heeft alleen maar brand veroorzaakt. Verder, uh, verder geen gewonden of, of slachtoffers en zo die daar gevallen zijn. Er is nog een vierde, vierde bommers er gevonden. Uh, langs de route van de marathon. Maar die hebben ze onschadelijk weten te maken. Dat is het laatste nieuws tot nu toe. Oké, okay, Wessel de Jong vanuit Washington en straks in Boston, Dankjewel. je wel. Zometeen in Casa Luna, daarin spreekt Lex Bolmeijer met theatermaker Jan Joris Lamers. Morgenavond zit hier Mieke van der Wij. Dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.